6 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. BNW Vorder mag Duitse militairen niet herdenken. Tweede verdachte bekend betrokkenheid bij het doodschieten Juwelier. Prijzen vliegtickets stabiel, ondanks stijging brandstofkosten. Bij de dodenherdenking in Vorden mogen de burgemeester en wethouders... de Duitse militairen op de begraafplaats niet herdenken. Dat heeft de rechtbank in Zutphen besloten in het kort geding... dat een Joodse organisatie had aangespannen. Tijdens de officiële herdenking lopen de burgemeester en wethouders... dus niet langs de graven. De herdenking zelf mag wel doorgaan. De zaak was aangespannen door de organisatie Federatief Joods Nederland. Die vindt het grievend en misselijkmakend om ook Duitse militairen... die op de begraafplaats liggen te herdenken. De tweede verdachte van de roofoverval op een Haagse juwelier... heeft bekend dat hij daarbij betrokken was, zegt het OM. De Hagenaar van 19 werd vandaag voorgeleid voor de rechtercommissaris. Die heeft besloten dat hij langer in voorarrest blijft. De andere verdachte bekende gisteren op de Georgische TV... dat hij op de juwelier heeft geschoten. Het is nog niet bekend wanneer hij wordt uitgeleverd aan Nederland. Bij de overval kwam de juwelier om het leven. De uitvaart van de man was vandaag. In de Egyptische hoofdstad Cairo zijn onlusten uitgebroken... bij een protest tegen de militaire machthebbers. Duizenden betogers protesteerden tegen de uitsluiting... van de kandidaten voor de presidentsverkiezingen... en tegen het geweld dat het leger gebruikt tegen demonstranten. Vrijwel alle politieke partijen steunden het protest. Militairen grepen in toen betogers probeerden... bij het ministerie van Defensie te komen. Er zou één dode zijn gevallen... Woensdag kwamen elf mensen om het leven toen onbekenden het vuur openden bij een protest in de buurt van het ministerie van Defensie. Kleine ondernemers die hun zaak willen verkopen... krijgen dat vaak maar moeilijk voor elkaar. Dat zegt een onderzoeker van de Hogeschool van Utrecht. Mensen die willen ondernemen richten zich volgens hem... veel meer op het starten dan op het overnemen van een bedrijf. En banken zijn terughoudend met het financieren van overnames. Volgens de onderzoeker wilden vorig jaar zo'n 17.000 ondernemers hun zaak kwijt. Slechts 11.000 van hen vonden een koper. Aanklagers in Oekraïne zeggen dat er geen bewijs is gevonden... dat oud-premier Timoshenko is mishandeld door gevangenbewaarders. Daarom komt er geen strafrechtelijk onderzoek. Vorige week zei Timoshenko dat ze door CP'ers is mishandeld... toen hij haar naar het ziekenhuis wilde brengen. Ze kwam al langer met ernstige rugklachten... maar wil niet behandeld worden in een ziekenhuis in Oekraïne. Timoshenko zit een celstraf uit van zeven jaar wegens machtsmisbruik. Timoshenko en westerse leiders spreken van een politiek proces. Op Eindhoven Airport is bij de landing van een vliegtuigje iets misgegaan. Het toestel ligt naast de baan. De rechtervleugel is afgebroken. Er waren vier mensen aan boord. Drie van hen zijn uit het toestelletje gehaald. Eén inzittende zit beklemd. Het is niet duidelijk of de inzittende gewond zijn geraakt. En vanwege het ongeluk is Eindhoven Airport dicht. De man die in een crash in België twee baby's en een begeleidster doden, is toerekeningsvatbaar verklaard. De advocaat van de man heeft altijd betoogd dat zijn cliënt niet toerekeningsvatbaar is... en wilde hem op laten nemen in een psychiatrische inrichting. Maar de rechter vindt dat de man verantwoordelijk kan worden gehouden... voor het doodsteken van de baby's en de leidster in Dendermonde. De daadwerkelijke rechtszaak tegen de man kan op zijn vroegst in het najaar beginnen. Ruim drie jaar na het misdrijf. Nabestaanden vinden dat veel te laat.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 Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar in het noorden en in Limburg is nog kans op neerslag. Minima vannacht rond 6 graden, tegen de ochtend weer kans op regen. Morgen bewolkt en vooral in de zuidoostelijke helft van het land regen. Het is fris met maximaal 9 graden in het noorden tot 11 in het zuiden. Na het weekend zachter, maar het blijft wisselvallig. Aan verkeersinformatie de, de spits is op veel plaatsen bijna voorbij. In totaal staat er nog 30 kilometer file. Een lange file staat nog op de A4 van Antwerpen naar bergen op Zoom Tussen de Belgische grens en Hoge Heide 7 kilometer. Er zijn veel automobilisten bij die omrijden vanwege een lange file op de E19... Antwerpen richting Breda. Daar is een ongeluk gebeurd. Op de A12 van Den Haag naar Arnhem voor Bunnik 5 kilometer na een ongeluk. En op de A28 Zolle richting Veen. is ook een ongeluk gebeurd. Bij Veen is de rechte rijstrook dicht.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 Goedenavond en we maken een extra lang Radio 1 journaal vanwege de 4e mei. Want over ongeveer twee uur is de dode herdenking. Verslaggever Menno Reemeijer doet voor ons verslag van de herdenkingsbijeenkomst in de Nieuwe Kerk en daarna de herdenking op de Dam. Menno, nu op de Dam zelf. Zijn de voorbereidingen trouwens nog gaande of staat alles al gereed? Nee, de voorbereidingen zijn nog gaande. De scouts uit Brabant, Brabant waar dit jaar de bevrijdingsfeesten beginnen, morgen is dat. De scouts uit Brabant die zijn hier op de Dam aanwezig staan bij de vlaggenmasten. Vlaggen moeten half stok gehesen worden van de twaalf provinciën, plus natuurlijk de overzeese gebieden. En dan hebben we het over Aruba, Sint Maarten en Curaçao. Bij Curaçao zagen we net een klein probleem, want de vlag die hing op zijn kop. En dat kan niet de bedoeling zijn. Dus dat was weer naar beneden en opnieuw hijzen. En als ik zo kijk, hangt nu alles goed. De Dam, waar het fris is, bewolkt, maar wel droog. En dat is altijd belangrijk bij de dode herdenking. Want er komen toch weer veel mensen op af. Nu, zo'n twee uur voordat de herdenking hier op de Dam begint... stroomt het ook al behoorlijk vol, hoor. Achter de hekken, daar staan de mensen toch alweer zo gauw drie rijen dik. Ja, we weten wat er niet zal te horen zijn vanavond, namelijk dat gedicht. Um, maar wat kunnen we wel verwachten? Ja, dat gedicht, dat gedicht van Auke de Leeuw, Foute Keuze... dat zou als extra gedicht hier worden voorgedragen. Uh, naast het gedicht van uh, de winnares van de uh, gedichtenwedstrijd. Maar goed, we kennen de ophef die is ontstaan over dat gedicht Foute Keuze. Dus het Nationaal Comité heeft dat uh, geschrapt... om daarmee uh, een scha niet een schaduw te werpen over de herdenking. De herdenking begint zometeen om kwart voor zeven, tien voor zeven zo ongeveer... in de Nieuwe Kerk, naast het paleis op de Dam. Een lange rij met Mensen zie ik daar al voor de deur, waar de deuren ook net open gaan en de eerste naar binnen kunnen. Veel mensen nog van de eerste generatie die uh, daarbij aanwezig zijn. Wat kunnen we daar verwachten? Eigenlijk heel gebruikelijk. Um, dat begint met een openingswoord. Er wordt, uh, wordt een aantal liederen tegen horen gebracht. Uh, speciaal dit jaar aandacht voor de Sinti en Roma. Dat zullen we gaan horen in de compositie die speciaal gecomponeerd is voor uh, vandaag. Verder een verhaal van Frank Westerman. En Frank Westerman eh, is een jonge schrijver, ook journalist. Was in de jaren 90, begin jaren 90, onder meer correspondent in, eh, op de Balkan. Het voormalige Joegoslavië. Eh, en zijn ervaringen daar met die oorlog en de ervaringen die zijn opa heeft gehad. Die brengt hij samen in een verhaal. Nou, dat is ongeveer de herdenking in de kerk. En daarna gaat het gezelschap hier naar de Dam om, om acht uur, twee minuten stil te houden en de kransen te leggen. En zijn er op de Dam uh, weer extra veiligheid? maatregelen genomen? Ja, wat is extra? Uh, veel strenger kan het uh, inmiddels niet. Het was vorig jaar natuurlijk al streng uh, nadat het jaar daarvoor de Damschreeuwen voor paniek had gezorgd. Dit jaar uh, moeilijk te zeggen of het strenger is. De toegangscontrole is, uh, is behoorlijk streng ook voor ons. Het is niet alleen een legitimatie, een, een, een perspasje of een bezoekerspasje. Maar je moet je voortdurend ook legitimeren met rijbewijs of paspoort. En als je dan uh, hier smiddags al komt om een uur of vier, dan gaat het dan redelijk op slot. Kun je niet meer van de ene kant naar de andere kant lopen. Tenzij je uh, de benodigde pasjes hebt. Goed om acht uur dus de herdenking Menno Reemeyer is daarbij. Niet alleen op de Dam worden vanavond de doden herdacht. Dat gebeurt ook bijvoorbeeld op de Waalsdorpenvlakte bij Den Haag. In het Duingebied zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog... meer dan 250 mensen gedood door de Duitse bezetter. De reportage is van Jeroen de Jager. Over dit paadje komen de mensen aanlopen richting de Waalsdorpen vlakte. Waar op dit moment de voorbereidingen voor de herdenking zometeen in volle gang zijn. Uh, van, wat de organisatie zelf betreft uh, gebeurt het allemaal op één dag. Ja, tafels neerzetten voor de kransen. Alle dennenappels, dennenappels die de Nederlandse vlag vormen. Hoeveel dennenappels ja. zijn dat wel niet? Heel veel. En die moeten u allemaal neerleggen met de hand? Ja, maar dat doen we met z'n allen. Ja. Dat is altijd een verenigingsgebeuren. En ook wordt het taptoe nog even geoefend. Het signaal waarmee de twee minuten stilte wordt ingeluid. Het is altijd een bijzonder moment in je herdenking op de Waalsdorpe vlakte. Met uh, natuurlijk die beroemde Bourdon-klok die daar in de vechten staat. En die begint wanneer te luiden eigenlijk? Uh, die begint uh, om vijf voor half acht te luiden. Dat, dan begint de stoet ook te lopen. En zodra de klok dus gaat luiden, is dat een teken voor de stoet om te gaan lopen. Vincent Gaal, u bent voorzitter van de vereniging Erepiloton Waalsdorp. Die vier kruisen die we zien, waar staan die voor? Eigenlijk niet voor iets speciaals. Dat, dat zijn de, vlak na de oorlog zijn dus de verzetstrijders hier gaan kijken al. En die hebben toen de originele houten stammen gevonden... waar het bloed en de kogelgaten nog in zaten. En daar hebben ze kruisen van gemaakt. En dan hebben ze hebben er gewoon vier neergezet. De Waalsdorpen vlakte, in de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt... voor het fusilleren van verzetstrijders. Die waren gevangen genomen, zaten in het, dan heet het Oranje Hotel, Scheveningse gevangenis. En hier zijn ze gefusilleerd. En ook Anton Mussert werd hier ja. uiteindelijk na de oorlog gefusilleerd. Ja. Is het een bijzondere herdenking dit jaar? Is die anders dan anders? Ja, voor onze vereniging eigenlijk wel. Ik, ik, bij... De, de verzetstrijders zijn in 1946 begonnen... En op 26 april 1962 is het een officiële vereniging geworden, ingeschreven. En dit jaar bestaan wij dus 50 jaar. Dus het is voor onze vereniging echt een heel bijzondere herdenking dit jaar. Het mooie hier van de herdenking op de Waalstorpe Vlakte is dat er in feite geen hiërarchie is. Hè? Iedereen is hier op persoonlijke titel, er zijn geen toespraken. Er zijn geen toespraken, geen bobo toestandig, euh, nee, geen volgorde... Iedereen komt hier echt op persoonlijke titel. Je ziet het ook, er staan geen kransenstellingen. Uh, Iedereen legt gewoon zijn bloemstuk, zijn krans neer waar hij of zij wil. En elk jaar komen er weer duizenden mensen op af. Ja, elk jaar onge ongeveer 3000 mensen. Soms meer, soms ietsje minder. Vorig jaar hadden we er 3.185. 31, en dan begint die stoet te lopen om half acht, zoals u al zei. Half en, dan, vijf, half acht. en dan pas tegen de klok van half elf... Ja. leggen de laatste ja. mensen ja. hun... Bloemen, neer. bloemen, kransen of alleen een defilé. Zo is het al jarenlang. Dat is de Waalsdorpenvlakte, dan naar Voorden. Duitse militairen mogen vanavond niet herdacht worden... door burgemeester en wethouders in Voorden. Dat heeft de rechtbank in Zutphen bepaald in het kort geding... dat een Joodse organisatie had aangespannen. Verslaggever Matthijs van der Wiel. Na de kranslegging mogen aanwezigen het zelf weten wat ze doen. Meteen terug naar de poort van de begraafplaats... of nog een stukje doorlopen naar het Duitse graf. Alleen het gemeentebestuur mag dat niet, heeft de rechter bepaald. Burgemeester Aalderink kan daar niet mee zitten. Het meest belangrijke is dat uh, wat het 4-5 mei-comité uh, wilde organiseren... dat mag gewoon doorgaan. Uh, dat, en het jammerlijke is uh, dat ik uh, daar niet uh, langs mag lopen... Nou goed, daar, daar zullen we in een latere stadium nog wel eens op terugkomen. Dit is natuurlijk nooit de bedoeling geweest. Het is natuurlijk ook veel groter gemaakt dan het ooit het comité de bedoeling was. Eh, nogmaals, een vreselijk integer bestuur. Mensen die dan met de beste bedoelingen, zeg maar, een, een, een handreiking wilden doen naar, naar mensen waar we dagelijks ook mee te maken werken, hè? Onze, onze Duitse buren. Ja, en dat dit zo, zo is geworden, eh, ja, dat is vreselijk jammer. En ook redelijk, daarop voor verdient dat natuurlijk uh, absoluut niet dit. Federatief Joods Nederland, de organisatie die het kort geding had aangespannen... is erg tevreden met de manier waarop de rechter het oplost. Hij waarschuwt ook dat mensen gewaarschuwd moeten worden... als zij die richting oplopen van die Duitse graven. Dat is een van de onderdelen van de uitspraak. Er moet op gewezen worden aan de mensen de mogelijkheid... om de begraafplaats te verlaten zonder langs die Duitse graven te lopen. Ja, maar dat geeft dus aan dat de rechtspraak in Nederland begrijpt... En significant vind ik de opmerking van de rechter over de verzetstrijders. Dat als de verzetstrijders nu nog in het comité 4-5 mei hadden gezeten hier, had dit nooit gebeurd. Ja. Want het comité heeft hier pas toe besloten nadat die oud-verzetstrijders ja. waren overleden. Ja, kunt u zich voorstellen hoe ik me nu voel dat, dat ik nu ook namens de verzetstrijders mag praten. En ik roep ook op dat het comité 4-5 mei in ieder geval één geloofsgenoot van mij opneemt en ook een verzetstrijder opneemt... om vroegtijdig die gevoeligheden te kunnen signaleren. Ja. Nu zegt dat comité in de gemeente... ja, op andere plaatsen in Nederland gebeurt het ook. Er wordt ja. er ook stilgestaan bij Duitse klopt, graven. Klopt, klopt, klopt. Ik beperk me tot wat hier vandaag gebeurd is. Ik kan u niet... zult er toch op moeten reageren. Waarom kan het daar wel en hier niet? Ik had het liever niet gehad. Ik begrijp dat de Duitse president hier naartoe komt. Waarom? Wie, wie? Ik weet het niet. Waarom? Je zou ook willen dat het daar niet gebeurde? Natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Kijk, wie heeft hier iets aan? Win je er iets mee? Als je weet dat een heleboel mensen er pijn aan lijden? laat het rusten. Laat het rusten. Vermeng niet de daders met de slachtoffers. Mijn opa en oma zijn omgekomen in Sobibor in 1942. 4 mei is voor mij hun graf. Daar heb ik geen Duitse soldaat bij nodig. En dat zijn les 12 van Federatief Joods Nederland. Verkeersinformatie. Alle pingels door elkaar bij de ANWB. Maar hoe staat het ermee? Ja, de spits is uh, zo goed als voorbij. Er staan nog uh, 20 kilometer file in totaal. De langste file staat op de A4. Antwerpen richting Bergen op zoom Tussen de Belgische grens en Kloppend Markiezaad 5 kilometer. We verwachten morgen veel vertraging op de A12. Vandaag naar Utrecht. Tussen Gouda en Woerden wordt aan de weg gewerkt. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Bert van Sloten. Bij de verkiezingen in Griekenland komende zondag gaat het niet alleen over de financiële gevolgen van de crisis. Een belangrijk thema, thema is het aantal illegale buitenlanders in het land. Illegaal, zonder papieren dus, maar ook zonder geld. Veel Grieken verwijten de stijging van de criminaliteit aan deze mensen. En voor politieke partijen die spelen daarop in. Correspondent Connie Kees en verslaggever Joris van der Kerkhoff vanuit Athene. Kip Sally is de wijk. En die wijk, die was vroeger, Connie, vroeger. Het was een hele goede wijk, een vooraanstaande wijk met, uh, nou, ik wil niet zeggen rijke families, maar uh, welgestelde families. Je kunt het ook zien aan de, aan de appartementen, met veel ruimte binnen en met grote balkons. Met uitzicht op die balkons kon Marianne voorbijlopen. Marianne woonde hier tot een paar maanden geleden. Ze uh, uh, last november. En ze is heel helder over waarom ze verhuisd is. <laughs> because there are no more Greeks anymore here. They're all black. The, the area is so so depressing. En de wijk waarin ze nu woont, dat is ook volstrekt helder. Ja, yeah, living in Klonaki. Daar wonen alleen Grieken. And we are all Greeks. Een beetje door de straten heen lopen, Connie. En dan komen we hier bij een appartementencomplex. Samen met Ahmed. Hey. Ahmed is 43 en laat me zijn kamer zien. Een kamer in een groot appartementengebouw. Met aan de rechterkant een, een houten deur. Die er schoon en netjes uitziet. En aan de linkerkant... een deur die een beetje vervallen is. Dan kom je in een halletje, van een halve meter bij een meter. Er staan veel schippers. En aan de linkerkant is een kamer. Een beetje stil zijn, daar wordt geslapen. Maar zoals Achmet zegt, ze slapen dat niet omdat er vannacht gewerkt is, maar gewoon omdat er eigenlijk niks te doen is. Het is een kamertje, daar zitten zeven mensen, twee vrouwen, vijf mannen. Als ze erbij ligt ook nog van twee, drie meter bij, nou, nog een meter of twee. We hebben hier een badkamer in. En dat ruikt wel heel erg muf. Eh, die badkamer, daar hangt wat eh, was te drogen. Doe maar weer dicht En uiteindelijk eh, in de keuken. Er staan drie plastic stoelen. Dat kan gekookt worden. En Ahmed die vertelt over uh, wat hij van de Grieken vindt. Zijn ogen beginnen een beetje te glimmen als het over Griekse vrouwen gaat. Mannen, mannen zijn gemeen. Uh, die roepen hem toe dat hij maar terug moet naar, naar zijn eigen land. Maar hij blijft hier. Hij is nu acht maanden, is via Via, een hele ingewikkelde weg van die voorkust Turkije, uiteindelijk in Griekenland terechtgekomen van Ahmed en zijn familie. Zo zijn er tienduizenden, honderdduizenden in Athene? In Athene zou ik zeker zeggen dat er honderdduizenden zijn... al zeggen sommige mensen het meer. Nou, is er vorige week een detentiecentrum, een uitzetcentrum geopend... Heeft dat met de verkiezingen te maken, precies vorige week, of waar heeft het mee te maken? De regeringen hier hebben het probleem altijd een beetje ontkend. Het is nooit een prioriteit geweest. Dat kwam op gang met dat nieuwe plan, met screeningcentra, opvangcentra, detentiecentra. Maar het is nooit uitgevoerd. En nu komt het natuurlijk voor de verkiezingen goed uit om opeens... Een detentiecentrum te openen. Ja, als we hier door de wijk lopen, af en toe een winkeltje uh, binnengaan met mensen praten. Heel veel verhalen over uh, diefstal, over inbraken uh, die er geweest zijn. Uh, en hier is een patisserie. Ja, maar dit is een magazine. Ze hebben hier twee keer ingebroken. En wie zijn ze? Oh, nou, dat leeft hij met zijn buitenlanders en de illegale migranten, zegt hij. Die zijn het echt. Hij vertelt zijn verhaal met een grote glimlach op zijn gezicht, bijna. Dat klinkt, dat klinkt ons misschien uh, hard in de oren of racistisch. Uh, maar de Grieken zelf zeggen, nee, we zijn niet racistisch. Dit zijn de werkelijke problemen die we tegenkomen in onze wijk. Bijvoorbeeld het probleem van Michael. En Michael... Hij komt uit Ghana, is een maand of zes hier en loopt rond met een winkelwagentje. My name is Michael, I'm from Ghana. En dan kijkt hij in de vuilnisbakken of er nog wat te eten is. If you say you sit down, you die. So you got to go inside to find something to eat. En Michael gaat uiteindelijk verder met zijn winkelwagen. Hij gaat ervan uit dat het allemaal wel goed zal komen met hem en uiteindelijk ook met Griekenland. Het is very difficult, maar ik weet this. God Hij gelooft in veranderingen. Komende zondag dan bij de verkiezingen, want dan worden die verkiezingen in Griekenland gehouden. De reportage was van Joris van der Kerkhof en Connie Keesje. Ook hier opgenomen bij 3FM, bij Giel. Trick finger, I follow rivers. Dat is zo'n verhaal van een plaats waarbij eigenlijk de cover beter is dan het origineel. Al in 1936 begonnen New Yorkse joden met de opvang van joden die Nazi-Duitsland waren ontvlucht. Na de oorlog kreeg de organisatie Self-Help Community Services het heel druk met overlevenden van de holocaust organisatie bouwde in de jaren 60 zelfs huizen voor ze. Die groep krimpt, maar toch melden zich ieder jaar nog zo'n duizend slachtoffers. Sofia woont in het huis van zelfhelp in de New Yorkshirewijk, wijk Flushing. Sophia Lutska. Sophia Lutska, ja, Sofia Lutskaya. Sofia Lutskaya, 75 jaar oud, had zes jaar op een wachtlijst gestaan... alvorens ze terecht kon in het Martin Landen House in Flushing. In jaar, laatste ...die uitspelen naar het het 1941. Haar vader zette haar op de laatste boot die vertrok uit Odessa, nu Oekraïne. Het was Dat was verschrikkelijk, want de Duitsers bombardeerden dat schip. De Niemsten mensen we kwamen aan in een Russische stad en die werd zo zwaar beschoten... dat mensen massaal in de rivier sprongen. Die rood zag van het bloed. Dat weet ik nog precies, ook al was ik toen maar vier jaar oud. Van daaruit gingen we door naar Oezbekistan. En dat was ook geen grapje, vertelt Sofia. Deze Oekraïense dame kwam in de jaren negentig naar de Verenigde Staten toe. Joden mochten toen de Sovjet-Unie verlaten. Oké, okay, dat was het enige woord dat ik kende. Maar u bent zo vaak geëvacueerd. Wilt u wel naar Amerika? Of Amerika? Yashoras? Even een emigratie. Het was weer een emigratie, weer een vlucht. Dat was heel zwaar. En velen konden er inderdaad niet tegen, weet Sofia. Het niet zo Kover leidt het programma voor nazi-slachtoffers... bij de New Yorkse Zelfhulporganisatie. Overlevers krijgen bijna allemaal last van depressies op latere leeftijd, vertelt hij. Omdat mensen op oudere leeftijd namelijk tijd hebben om na te denken. En for them to look back, that then brings back the trauma again. En als overlevers gaan terugdenken, komt ook het trauma weer terug. Ze hebben bijvoorbeeld hun kinderen voor hun ogen zien doodschieten. Dat komt dan weer terug. En Niet alleen s'nachts, maar ook overdag. And is it therefore good that you put them together in one house is what's what's the advantage of that? Well, survivors like to be with other survivors. They like coming together because they say here I don't have to explain to anybody what I went through. Overlevenden zijn graag onder elkaar. Je worden namelijk geen lastige vragen gesteld en we organiseren je ook bijeenkomsten. Feesten noemen ze dat. You know in New York City neighborhoods change. Overlevenden wonen ook graag bij elkaar omdat New York een stad is die permanent verandert. You have a neighborhood that was once a neighborhood for Jewish Holocaust survivors. A lot of them were living there. En nu, 50 jaar later, it's a where everybody is het een gebouw waar iedereen van de Dominican Republiek of China Ooit kwamen ze in een wijk waar ook veel Holocaust-slachtoffers woonden. Maar nu is die bijvoorbeeld overgenomen door Zuid-Amerikanen of Chinezen, zo vertelt Covert. In het Martin Landenhaus, al lang niet meer exclusief voor overlevers, wonen nu ook veel Chinezen en Koreanen. Maar de man van Sofia Lutskeja heeft daar absoluut geen problemen mee ze katholicize-gewood, anieslove, antisemit. niet. De Chinezen en de Koreanen. Het woord antisemiet, dat kennen ze niet. Reportage was vanuit New York van onze correspondent Wessel de Jong. Wanneer ik vrienden vertel over ons virtuele kantoor bij Rijges, halen ze hun schouders op. Ik.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 En op Eindhoven Airport is bij de landing van een vliegtuigje iets misgegaan. Het toestel ligt naast de baan. De rechtervleugel is afgebroken. Er waren vier mensen aan boord van het toestel. Het is niet duidelijk of ze gewond zijn geraakt. Het zou gaan om een eenmotorige lesvliegtuig. En vanwege het ongeluk, ongeluk is Eindhoven Airport dicht. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Gerrit Hiemstra. Vanavond en vannacht is er veel bewolking en nu is er in het noorden nog wat regen... en later in de nacht juist in het zuidoosten van het land een beetje regen. De temperatuur zakt naar 5 tot 8 graden. Morgen is het ook bewolkt en het wordt dan een koude dag... want de temperatuur blijft steken bij 9 of 10 graden. In het zuiden en oosten regent het van tijd tot tijd, kortom geen mooie voorjaarsdag. In het noorden blijft het droog en daar kan de zon af en toe doorbreken. De wind waait morgen uit het noordoosten, is matig aan zee vrij krachtig windkracht 3 tot 5. En zondag is het weer vergelijkbaar met dat op zaterdag. Het blijft koud, zo'n 10 graden. In het zuidoosten af en toe wat regen, in het noorden een enkele opklaring. Na het weekend wordt het geleidelijk minder koud. Aan B-verkeersinformatie, er staan nog files op de A4 van Antwerpen naar Bergen-op-Zoom... voor knopend Izaat 5 kilometer... Op de A12, daarna richting Arnhem voor Driebergen 2. Op de A28, Zolle richting Hogeveen, is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Langhorst en de wijk staat 2 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Goedenavond. In verband met de dodenherdenking gaat het Radio 1-journaal door tot tien voor half negen vanavond. We zijn bij de Nieuwe Kerk in Amsterdam en op de Waalsdorpenvlakte en op de Dam in Amsterdam. Menno Reemeyer is bij de Nieuwe Kerk. Menno, beginnen de gasten langzaam binnen te druppelen? Al aardig Vol hier in de Nieuwe Kerk, Bert, kunnen zo'n uh, 1700 mensen naar binnen. Alle genodigd natuurlijk. Het grootste gedeelte daarvan dat, uh, bestaat uit mensen van de eerste generatie. Maar daarnaast onder de genodigde um, ja, de mensen die je ook verwacht natuurlijk. Ministers, ik zag minister Hille net voorbij komen. Uh, we moeten nu zeggen demissionair minister van uh, Defensie. En de Kamerleden, Arie Slop zag ik. Ik zag uh, Sidon van Haarsma, Buma, CDA. Uh, Pier Dijkstra van D66 zie ik zitten. Uh, met vlak achter haar trouwens uh, een andere oud nos journaalcollega uh, Maartje van Wegen. Nou, gemeleerd gezelschap wat zich hier zo naar binnen begeeft. Uh, de deuren gingen om zes uur open en dan staat er werkelijk waar een enorme rij voor de deur bij de Nieuwe Kerk. Ja, en zij kunnen dan straks gaan luisteren naar een lezing. Ze kunnen gaan luisteren naar een, een lezing. Dit jaar is dat van uh, Frank Westerman. Uh, hij gaat een, een stuk vertellen. Frank Westerman, laat ik dat voorop stellen, is uh, journalist geweest. Uh, correspondent voor NRC, uh, correspondent ook op de Balkan. En hij zat daar in die periode dat de oorlog daar woede. Daar heeft hij het een en ander al meegemaakt natuurlijk. Daar gaat hij over vertellen. Uh, het, een jonge schrijver ook, daar is bewust voor gekozen de laatste jaren... door het Nationaal Comité, maar wel iemand ook die een link kan leggen met uh, wat zijn familie is overkomen. De keuzes die zijn opa eh, heeft gemaakt in de oorlog. En de keuzes die hij heeft gemaakt eh, tijdens de oorlog in Bosnië. Daar gaat straks zijn eh, verhaal over. Daden van licht kaliber. Die lezing, eh, dat is de zogeheten 4 mei-lezing. Wordt trouwens gebundeld. is ook terug te lezen eh, op nos.nl straks na de dienst. Maar het wordt ook gebundeld met de 5 mei-lezing. Die wordt morgen gehouden in Breda. Door de, de bondspresident. De pas aangetreden president. President van Duitsland Joachim Gauk. Menno Reemeijer bij de Nieuwe Kerk en straks ook op de Dam. De Waalsdorpen vlakte dan. Daar is onze verslaggever Jeroen de Jager. Jeroen, want je hebt al uh, eerder beschreven dat het eigenlijk, ja, bijna zeggen, een soort anarchistische herdenking is daar zonder regels. Nou anarchistische herdenking is misschien wel iets te veel gezegd, Bert... maar in ieder geval een herdenking waar geen hiërarchie bestaat... waar iedereen welkom is, uh, waar geen toespraken worden gehouden... en er geen volgorde is in het leggen van de kransen. Toch dit jaar iets bijzonders. Uh, misschien allereerst is het goed om te vertellen... Uh, dat hier in feite het fenomeen nationale dodenherdenking ooit is begonnen. In 1946, meteen het jaar na de oorlog... werd hier op 3 mei voor het eerst herdacht. Daar kwamen 30.000 mensen toen op af en die herdenking werd op 4 mei uitgezonden op de radio. En eigenlijk is dat het begin geweest dat 4 mei de dag is geworden dat in Nederland de doden werden herdacht. Uh, vervolgens is in 1962 die vereniging Ere Peloton Waalsdorp uh, officieel geworden in 1962. En dat is dit jaar precies 50 jaar geleden. Vier leden van die vereniging zijn geridderd en zullen dit jaar voor het eerst, en dat hebben ze nooit eerder gedaan... zelf ook een krant gaan leggen. En dat zal ook voor de laatste keer zijn. Ze zijn bescheiden hier. Um, ja, die Waalsdorpen vlakte wat hier altijd toch wel in het oog springt... is natuurlijk de Bourdon-klok. 5000 kilo zware klok die om vijf voor half acht begint te luiden. Dan staan de mensen, drie, vierduizend mensen die hier jaarlijks uh, tegenwoordig op afkomen... die staan hier op een kilometer afstand nog en luiden van de klok... Vijf voor half acht is het teken dat de stoet in beweging komt... en hier richting deze Waalsdorpen vlakte uh, gaat lopen. En dan komen ze hier rond, rond acht uur, is iedereen hier... En, en, en zullen langzaam langs dat monument gaan. De Fusiaardenplaats, de Vier Kruisen, dat is het andere element... dat hier in het oog springt. Um, de Waalsdorpen vlakte is de vlakte waar... Tijdens de Tweede Wereldoorlog rond de 250 verzetstrijders zijn gefusilleerd. Die zaten gevangen in het Oranje Hotel, de Scheveningen Gevangenis, en zijn hier gefusilleerd. Overigens ook Anton Mussert, de leider van de NSB, is hier in 1946 geëxecuteerd naar de oorlog. Een laatste ding dat in het oog springt, vind ik altijd wel mooi, de zes Mannen van de Erewacht. De zes mannen in de blauwe overals. Hun witte hemd, hun oranje band en hun stropdas en de helm. De Erewacht van het Eropeloton Waalsdorpenvlakte. Ze zijn al uh, omgekleed. Ze zijn er klaar voor. Ze hebben hun helm al op. Ik zal eens even kijken of ik een meneer van de Erewacht kan aanspreken. Vindt u het goed als ik even met u praat live in het Radio 1-journaal? U bent er klaar voor voor de Erewacht? Ja, dat klopt. Um, is dit de eerste keer dat u meedoet of is dit... Nee, ik uh, sta al enkele jaren als erewacht. Uh, ja, het is een hele eer om dat te, te mogen doen. Hoe word je eigenlijk uh, ja, lid van die erewacht? Nou, je wordt lid van de, de vereniging uh, Erepeloton Waalsdorp. En dan is het gewoon: je meldt je aan als vrijwilliger om mee te helpen op de 4 mei. En op een gegeven moment, uh, meestal na een paar jaar, mag je, mag je meestaan. Ja, en dan even dat nu. Dat is toch altijd iets dat, uh, dat opvalt: die blauwe overal. En ik zie nu, omdat ik zo dicht bij u sta, dat het een. Uniform is van de KLM. Uh, ja, dat klopt. Wij... Klein logo dat erop staat. <laughs> ja, wij moeten hè, wij, wij krijgen geen subsidies. Wij doen dat moeten allemaal zelf alles regelen. Dus we, wij, overal halen wij de materialen vandaan. En ja, van afstandje ziet niemand dat. Ja, en dan even duiden waarom deze kledij. Ja, dit origineel komt het dichtst bij het originele uniform van de Binnenlandse strijdkrachten. Eh, ook met oranje band. En daar, daarom uh, houden wij dat in ere. Ja. U gaat hier staan, meneer? Ik sta hier uh, om uh, half acht, sta ik hier al het eerste uur. En dan staan jullie waar precies? Op die tegels ja, naast de Nederlandse de, uh, vlag die hier is neergelegd. Uh, de Nederlandse vlag niet in de vorm van stof, maar in de vorm van heel veel dennenappels. Dat gaat aan beide kanten met uh, zes mensen. En uh, straks gaan de fakkels ook aan. Oeh. En uh, ja, dan is altijd uh, afwachten in de hoop of hoop een beetje mooi weer. Want anders wordt het wel erg koud. Maar uh, nee, het is altijd een eer om hier uh, te staan. En uh, het wordt hier best wel mooi, uh, Bert. Uh, de wolken trekken langzaam open. Ik zie voor het eerst een beetje blauwe lucht, dus uh, we gaan het droog houden. Jeroen jager vanaf de Waalsdorpenvlakte. Verschillende Nederlandse oorlogs- en verzetsmusea... organiseren de actie Schatten op Zolder. Mensen die spullen uit de oorlogsjaren hebben bewaard... wordt gevraagd om deze tastbare herinneringen naar de musea te brengen... en hun verhaal te vertellen. Voor, en zijn ouders deden dat. Ze hadden een grote doos met spullen van oma... die in kamp Vught heeft gezeten. Ja, dit is het dan. We zien een tas. Ik moet meteen aan stof denken van een pak van een gevangene Of van een matras. Of waar moet Wat ik aan denken? Het is van een matras. Een die er omheen zat. Daar, en daar hebben ze een tas van gemaakt. En vervolgens is die tas die is, uh, een hele route gegaan. Een route die van is, kamp naar is, kamp, de, de route van kamp naar kamp. Uiteindelijk, na zoveel jaar, is het... Uh, allemaal bij mij eh, terechtgekomen. En dit is Huip. En jouw vader en moeder staan hierbij. Ja. En voor de duidelijkheid gaat het om jullie oma. Ja. Die heeft hier in kamp Vught ook gezeten, waar we nu zijn. Deze doos stond bij jou op zolder. Die heb ik eh, na haar overlijden eh, van haar gekregen. Ze is heel oud geworden, hè? Ja, ze is twee jaar geleden overleden. En ze is honderd geworden. Dus dat is een uh, respectabele leeftijd, ja. Laat eens zien wat het is. Het zijn allemaal stoffen, hè? Dit zijn allemaal stoffen. Dit is, uh, dit is kleding. De onderbroek. <laughs> nou ja, ze is in ieder geval stevig. Dat is echt een, een wollen onderbroek. Een wolle onderbroek. Kijk, dit, dit lijkt een aardig stofje, maar zo ver als ik het heb meegekregen... betekent dat wel dat je in dit dunne stofje... S ochtends om zes uur in de sneeuw op appel stond. En is het gewoon heel knap dat een groep vrouwen dit überhaupt heeft overleefd. Wat, wat vindt u het ja, dierbaarst wat, wat u ziet van uw moeder hier... Het dierbaarst vind ik uh, de lepel. De lepel, ja. Een aluminiumlepel waar ze van gegeten heeft in het kamp. En die ging ook uh, overal mee naartoe. Want het was een kostbaar bezit. En het kleine beetje eten dat ze kregen, dat bestond uit een uh, waterige soep. En een van haar vriendinnen zat altijd te wissen met die lepel in haar kom. Van, zie je wel, ik heb maar één sliertje en jullie hebben er twee. Zo werd hij gekeken. en Je voelde je schuldig, zei ze altijd, als je iets meer had dan een ander. Deze spullen vertellen eigenlijk het verhaal van, van heel veel vrouwen natuurlijk. Er zijn Heel veel mensen zijn er opgepakt, hebben die, uh, diezelfde historie uh, gekend. Alleen voor mij persoonlijk... Ik weet dat dit het verhaal is van vijf vrouwen die elkaar hier in Vught hebben leren kennen. Die allemaal dezelfde idealen hadden, stonden voor, uh, voor vrijheid. De ene die heeft onderduikers gehad, de andere die heeft in bonden gehandeld. Nou, uh, uh, uh, het waren verzetsvrouwen, het waren, om het zo maar te het zeggen. Het, het waren allemaal verzetsvrouwen, ontmoeten elkaar hier en hebben daarna uh, niet alleen uh, Vught overleefd maar zijn op transport gegaan naar Ravensbrug, Dachau. hebben de, de dodenmars uh, overleefd... zijn uh, in Nederland weer, uh, weer, herre weer, weer teruggekomen... maar zijn met elkaar ook heel erg oud geworden. Uh... Ze hebben elkaar nooit uit het oog verloren. Je noemt ze mijn tantes? Ja, dat, uh, dat waren mijn tantes. Dat was mijn familie, aangezien mijn moeder natuurlijk weduwe was. Hard en op kantoor... Dat was haar escape, escape om naar een uh, vriendin te gaan en daar te logeren. Ja, het was altijd, uh, als die vrouwen bij elkaar waren, was het dikke pret. Die hadden al... de moed niet verloren, zeg maar. Die hadden nee. geen zwaarmoedig bestaan. Nee, ja. toch Ik kan me voorstellen, als je in kampen ja, gezeten hebt, dode je man verloren ja, uh, in de oorlog. Tozaal niet. Ik weet nog dat ik als kind uh, de eerste reunie die er was dat ik met een vriendinnetje thuis bleef onder begeleiding van een oppas. En dat wij allebei... Oh, want mama die moest nou toch daar naartoe. En het was toch wel heel erg. Want uh, ze had zoveel nare dingen meegemaakt. En het was allemaal zo naar. Van we moesten de troost als ze terugkwam. Nou, ze kwam helemaal stralend terug en ze hadden alleen maar leuke dingen opgehaald... die in het kamp gebeurd waren. Je wist gewoon dat ze, wanneer ze bij elkaar waren, dat het niet alleen lachen was. En dat ze het absoluut ook hier over dit soort dingen gehad hebben. Heeft ze deze spulletjes trouwens wel eens ooit laten zien en, en de verhalen over verteld? Ja, ja, absoluut. De dingen waar, die ik hier nog heb. Een doosje. Uh, een doosje. En nog een doosje. Borduursels. ik zie een hartje... Het is handwerk. Je vraagt af van waar, waar hou je de... Er staan ook namen op. Dat zijn de namen van die vijf vrouwen... waar ja. ze die kampen mee, samen ja. mee overleefd hebben. Ja, ja. dat is uh, Leni, Erna, Tini, Hans en uh, Lies. Dit is een uh, sortiment van boekenlegger die ze gemaakt heeft. 21, 12, 1944. En uh, Kamer 13, blok 3. Ja, ze hadden, uh, ik geloof met z'n zeven, hadden ze een haalt. En die werd gedeeld... Wat gaan jullie nou uiteindelijk, denk je, met deze spullen doen? Gaan die weer gewoon in de doos en blijven ze op zolder? Of heb je een idee bij? Het wordt nu tentoongesteld, Maar wat willen jullie ermee? Verder is het wel de keuze, is wel de keuze om, om het binnen de familie te houden. En inderdaad, maar dat het verhaal wel verteld moet worden. Dat is iets wat ik, uh, zeker omdat ze ook zo oud is geworden... hebben we het er regelmatig over kunnen hebben. Van dingen die voor mijn generatie zo gewoon zijn als bijvoorbeeld vrijheid... Een democratie. Gelijkheid uh, is al bijna een discussie. Maar dat zijn dingen waar we, uh, waar we het zo vaak over gehad hebben. En ik vind juist dat daarom dit vertegenwoordigt dat waar, waar zij verstond. Dus dat moet verteld worden. Ja, ik ben heel trots op, uh, op mijn oma. Maar tegelijkertijd besef ik mij ook van... Ja, maar dit mag ik niet zomaar op, uh, op een zolderkamer laten staan. Nee, dit moet, uh, uh, dit moet getoond worden. En als ik dat samen met, uh, met mensen in kamp Vught kan doen... dan uh, zal ik dat niet laten. U hoorde een reportage van Theo Verbrugge. U luistert naar de NOS met een rechtstreekse uitzending... van de herdenking van hen die sinds de Tweede Wereldoorlog omkwamen... in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Om acht uur worden alle slachtoffers herdacht. Dan zijn we op de Dam in Amsterdam. En voorafgaand is een herdenkingsbijeenkomst in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. en wordt de 4 lezing gehouden, dit jaar verzorgd door Frank Westerman. Verslaggever Menno Reemeyer is daar. Uh, Me Menno, uh, elk jaar is er een thema, toch, um, rondom... 4 en 5 mei. Wat is dit jaar het centrale thema? We hebben er veel over gehoord, Bert, in sportjes op tv, op de radio. De Postplus 51, sportjes, vrijheid geef je door. Het symbool van het 4-5 mei-comité, de fakkel, gaat daarover. Dat doorgeven van die fakkel is volgens het comité zo noodzakelijk... omdat de generatie die de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt steeds kleiner wordt. Er zijn allerlei projecten bedacht om het kinderen erbij te betrekken. Bijvoorbeeld adopteren monument. Maar je ziet het ook altijd wel terug de laatste jaren... zeker in de Bevrijdingsfestival. Als die dan morgen weer worden gehouden. Daar, eh, ambassadeurs van de Vrijheid zijn daar Alain Clark, Nick en Simon... en Go Back to the Zoo. Dan is er morgenavond bij de Amstel nog het 5 mei-concert... met Guus Meeuwer, Sabrina Stark en Karin Straubos. En ook die zitten hier bij de herdenkingsdienst. Een ander ding wat opvalt eh, dit jaar... is dat het de nadruk ligt ook op de vervolging van de Sinti en Roma... Ook daar worden weer kinderen bij betrokken, want ieder jaar wordt er een speciaal stuk gecomponeerd voor deze bijeenkomst. Dit jaar door de Letse componist Eriks Essenvalds. Maar het bijzondere daaraan is dat de tekst is geschreven door acht Sinti-kinderen van de Don Bosco basisschool in Stijn. En zo dadelijk dus de bijeenkomst in de Nieuwe Kerk. Is de majesteit al gearriveerd? Hare Majesteit zag ik net vertrekken van het Paleis op de Dam. Helemaal in oude glorie hersteld. En komt nu aan bij. Uh... De ingang van de kerk wordt welkom geheten door Johan Remkes... de commissaris van de Koningin in Noord-Holland. En Lodewijk Ascher, de loco-burgemeester. En als u denkt, van hé, hey, maar Bernard eh, Eberhard van der Laan is hier toch de burgemeester... dan klopt dat, maar Eberhard van der Laan, de burgemeester van Amsterdam... dat is gebruikelijk, die loopt mee in een stille tocht... die dan eh, gehouden wordt door de stad en zal zich eh, op de Dam aansluiten. Stille tocht dit jaar met eh, kinderen van eh, basisscholen uit Amsterdam-Zuid de aanwezigen hier in de kerk zijn gaan staan. En als ik over de rand heen kijk, zie ik daar koningin Beatrix aankomen... met aan haar zijde de voorzitter van het comité 4 en 5 mei, mevrouw leemhuis Stout. gevolgd door prins Willem-Alexander en prinses Maxima. En als uh, zij gaan plaatsnemen, dan uh, kan de bijeenkomst beginnen... Dat zal gebeuren met de tekst die theoloog en essayist... Huub Oosterhuis speciaal voor deze gelegenheid heeft geschreven. En altijd wordt gebruikt als openingswoord. De tekst wordt dit jaar gelezen door anne Soer... lid van het kinderkoor. Nou, u hoort het aanwezigen gaan zitten. Dan zal anne zo naar voren komen om haar tekst deze te spreken. Deze bijeenkomst... Deze bijeenkomst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 Geef ons kracht, dat wij niet wanhopen aan ooit vrede op aarde. Anne-Marije Soer, die haar plaats weer inneemt in het koor... want dat zal nu de compositie van Erik Essenvals ten gehore brengen. Speciaal gecomponeerd voor vanavond De Marimba, gespeeld door Ramon Loormans. geschreven dus door acht Sinti-kinderen van basisschool Don Bosco uit Stijn... en voorgedragen door onder omleiding van dirigent Wilma ten Wolde. Dan nu schrijver-journalist Frank Westerman met zijn verhaal... daden van lichtkaliber. Mijn opa had een pistool. Hij bewaarde het in een doek in de slachtplaats. Niet open en bloot, maar in een lade. Als kind heb ik het een keer vastgehouden. Koud en zwaar voelde het. Ik weet nog dat ik in het holletje wilde kijken... en dat ik de loop ook echt naar mijn gezicht toedraaide. Maar ik durfde niet. Dorst zou mijn opa hebben gezegd. Ik zou dat niet hebben gedorst. Later, toen ik een jaar of tien was... vertelde mijn moeder dat mijn opa in een concentratiekamp had gezeten... De Duitsers waren de slagerij binnengekomen en hadden hem meegenomen. Hij moest via Rotterdam naar Vught. Kamp Vught. Mijn moeder was een meisje van negen met vlechten. Ze had zich aan haar moeder vastgeklamd. S'avonds in bed spoelde ik de film opnieuw af... om een draai te kunnen geven aan de afloop... In mijn nachtelijke voorstelling kwam mijn oma, zodra de Duitsers de slagerij binnenvielen, achter de toonbank vandaan. Worst is op de bom, zei ze met haar handen in haar zij. Jullie krijgen geen worst. In de verwarring die ze stichtte, kon mijn opa zich nog gauw verbergen. Hij was achter, pakte zijn pistool en dook weg in de kokerij. Het was ineens geen slagerspistool meer met een slagpen, maar een echte met